is van Kesteren met het NOS-journaal. In Mandalay is opnieuw een naschok geweest na de aardbeving van eergisteren. De schok had een kracht van 5,1. Ondertussen zijn reddingswerkers uit meerdere landen aangekomen voor de reddingsoperaties... maar alle getroffen gebieden bereiken is lastig. Het dodental staat nu op 1644, maar er worden nog zeker 3.500 mensen vermist. Amerikaanse onderzoekers schatten dat het dodental in Myanmar kan oplopen tot 10.000. De schade wordt geschat op zo'n 60 miljard dollar. Bij een verkeerscontrole in Den Bosch heeft de politie veel mensen gevonden die drugs hadden gebruikt. In totaal werden er 108 automobilisten gecontroleerd. 16 van hen hadden drugs op. Vier mensen hadden te veel gedronken. Van één bestuurder is het rijbewijs afgenomen, omdat hij met 118 reed waar hij 50 mocht. Bij de verkeerscontrole neemt de politie met een wattenstaafje speeksel af. Bestuurders mogen zo'n test niet weigeren. Zuid-Korea, China en Japan willen nauwer samenwerken op het gebied van handel... Dat hebben de ministers van handel van die landen afgesproken in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul tijdens een ontmoeting. De drie landen bereiden zich daarmee voor op de handelstarieven van de Verenigde Staten die komende week ingaan. Vanaf 3 april stellen die tarieven in van 25% op auto's en auto-onderdelen. Tijdens de bijeenkomst spraken de drie landen ook af om nauwer samen te werken en verder te praten over een vrijhandelsakkoord. In Syrië heeft de tijdelijke president Al-Shera de leden van zijn nieuwe overgangsregering gepresenteerd. Het kabinet van 23 leden moet het land gaan leiden in een overgangsfase van vijf jaar. Al-Shera blijft zelf aan het hoofd van die regering. Eerder deze maand presenteerden de machthebbers al een tijdelijke grondwet... waarin onder meer vrijheid van meningsuiting en politieke rechten voor vrouwen zijn vastgelegd. Het weer in het oosten blijft het in de ochtend nog regenachtig. In de middag klaart het vrijwel overal op en wordt het zonniger. Wel kan het flink waaien bij 10 tot maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 monster how do you like your rags in the morning i like mine with a kiss Ja, luisteraars, goedemorgen. We zijn er weer. ZFM Jazz, een van de langst lopende programma's van de Zandvoortse omroep ZFM. Met het programma ZFM Jazz. Op zondagmorgen vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. En wat hebben wij vandaag op de lijst? Een heleboel van alles wat uh, duo's, bijzondere duo's met instrumenten waarvan je niet zou verwachten... dat ze dat op de plaat zouden zetten. En er komt van alles voorbij. Ik hoop uh, dat het weer een gezellige... interessante, leerzame... luisterrijke ochtend wordt. Waar haal ik het allemaal vandaan? Ja. Mulder en Mulder. Het legendarische Haarlemse trio... dat al lang geleden is ontbonden wegens het overlijden... van Johan Mulder, de pianist. Eh... Uh, wordt opgevolgd hier nu op de draaitafel Rita Reis Somewhere Over the Rainbow. Somewhere. Somewhere over the rainbow, skies are blue And the dreams that you dare to dream really do come true Heel Miller. Adios. Klein Miller, ongelooflijk veel uh, prachtige stukken opgenomen. Niet alleen de bekende, uh, de doodgespeelde stukken die we vaak horen. Maar er is onnoemelijk veel materiaal van Klein Miller op de plaat gezet. En het een nog mooier dan het ander gearrangeerd. Adios heette dit. Uh, in deze periode... Van herden, herdenken van de bevrijding er komen er natuurlijk weer heel veel uh, stukken op de radio naar ons. Die betrekking hebben op die periode die bevrijdingstijd en vanzelfsprekend zit daar ook veel klemmel bij. Op de draaitafel heb ik liggen Pia Bek, een natuurtalent een zonder noemenswaardige muzikale opleiding... En in 1945 werd zij gevraagd als pianist en vocalist in het Miller Sextet. En daarna is het alleen maar bergopwaarts gegaan. Uh, van alles gedaan. Eigen zaak in Scheveningen gehad. De vliegende Hollander. En toen uh, is ze op enig moment naar Amerika gegaan om daar op te treden. En daar werd ze met open arm ontvangen. En heeft er heel veel gedaan. En uiteindelijk is ze naar Spanje vertrokken, daar uh, de laatste jaren van haar leven gesleten. En uh, uiteindelijk is ze teruggekomen naar Noordwijk, dit allemaal. Om haar kleurige, bloemrijke leven te benadrukken. We gaan haar horen uit een uh, stuk van de, een CD waar uh, allerlei perioden op staan. En dit is uit de periode 50-56. Uh, I didn't slip, I wasn't pushed, I fell. I didn't slip, I wasn't pushed, I fell. Oh yes, right into the middle of a way. I didn't slip, I wasn't tripped, I fell, and how, I'll be glad to speak at that adventure now, there I was, minding my business, thinking that love was only juvenile pass, and then, I fell. I had over you just of love and I know that I was going out for the last time I didn't slip, I wasn't pushed, I fell No I fell I had over heels into love And I know that I was going down for the last time I didn't slip I wasn't pushed I fell het volgende stuk wat op de draaitafel ligt is ook weer een beetje een verwijzing naar de bevrijdingstijd, de gouden tijd van de Andrews Sisters. En dat, daar geef ik aandacht aan door middel van een cd van de Pasadena Roof Orchestra. Een orkest spontaan opgericht in de jaren 70 van de vorige eeuw. Uh, er was een Engels, Engelse muziekliefhebber. Bank, <laughs> een uh, banketbakker, John Arty. En uh, die besloot. Die kon uh, muziek maken en die besloot een orkest op te richten. Dat nog tot op de dag van vandaag rondtoert. Net eigenlijk als Dutch Winkelers bent. Met uh, enorm veel plezier. Het is een, een tienmans-formatie. Die. Uh, door die bezetting muziek kan spelen in allerlei stijlen opgenomen hebben ze destijds een cd met een ode aan uh, de Andrew Sisters een cd waar ze de Deense zanggroep de Swing Sisters hebben gevraagd mee te doen en uh, we gaan horen hoe dat is, uh, hoe dat is uitgepakt Why can't you behave? Sedina Roof Orchestra. Why can't you behave? Op de draaitafel heb ik Jack Teagarden. Een beroemde, bekende trombonist. Hij groeide op in een muzikale familie. En uh, hij heeft met heel veel mensen opgetreden. De meest prominente daarvan. Benny Goodman, Glenn Miller en Louis Armstrong. Met deze ging, uh, ging hij optreden met de Louis Armstrong All-Stars Band... En na een paar jaar bij Armstrong uh, had hij zijn eigen all stars dixieland band Tiegarden was daarmee een van de eerste blanke jazzmuzikanten... die met zijn, zijn trombonen met zwarte artiesten samenspeelde en opnames maakte. Als een van de beste trombonisten van zijn tijd was hij zeer invloedrijk. Honderden trombonisten hebben geprobeerd een carrière op te bouwen in zijn stijl. Hij week af van de traditionele manier van spelen... omdat hij ook heel mooi in de hogere registers op zijn trombone kon spelen. En uh, ja, hij kon heel goed zingen. En dat maakte hem een beroemde muzikant. We gaan luisteren naar uh, Rocking Chair, Jack T. Gordon. Oh, rockin' chairs got me. Oh, rockin' chairs got your father. Oh, yes. King by my side. Oh, where well, the king's by your side. Oh, sing it. Fetch me my gin, son. Oh, you want some gin, father? Oh, no. Virginia. can't get from this cabin, old oh cabin Oh, I can't get from this cabin for the no Ain't going no while. But you're somewhere, Jack, yeah. Just sitting here yeah, grabbin' Well, you grabbin' At the flies round my old Do you remember dear old and Harriet? Yeah, yeah. What a swinging chick she was. How long in heaven she be? But, but, but, but, Harriet but, Harriet For the end of the but, but, Oh, rocking chair's got me. Oh, what a swinging rocking chair! And the judgment day, oh, the judgment day is driving up on heels and I'm chained to my. cut out, didn't she? Yeah, she split way up the heaven, she me Well, I hope she's up there but I kind of doubt it Oh, in the pot Hot, yeah Oh, swing low, yes in my air-conditioned chariot Yeah, I got to ride I got to ride Oh, for the end of the trouble Yeah Yeah Yes, I've seen Nobody knows the trouble I've seen Oh, Rock and jack gets it, it. And the judgment day. was uh, Jack Teagarden trombone samen zingend met meneer Louis Armstrong rocking chair. Het enkele decennia geleden hadden wij een roemruchte journalist Ischa Meijer die uh, op enig moment ook een uh, RTV programma had een interviewprogramma, en die had in dat programma een orkestje geformeerd de Izzy's, eh, die ook mensen begeleiden... maar die zelf stukken speelden. En op een moment bestonden die Isis uit Gert-Jan Blom... op de bas, Jan Robijns, Piano en Orgel... Ton van Bergrijk, Gitaar en Theo Pietersen slagwerk. En allemaal zongen ze. En die hebben prachtige dingen op de plaat gezet. Eigen stukken, ook uh, stukken die ze vertaald hebben. En een van die... Stukken die ik uh, nu graag ga laten horen. Dat is een vertaling van het stuk Dead uh, Sabotage. En zij hebben dat uh, genoemd: Maanlicht, de Issies. S'avonds als ik uit wil gaan, kijk ik even naar de maan Schijnt het maantje vrolijk, dan heb ik een blij gemoed Maar als het soms donker is, er geen sterke is Zucht ik en ik wens mezelf dan toe, wat romantiek een heel klein zoentje in een mooi plantsoentje bij maneschijn. Zo'n klein amouretje bij wijze van pretje kan zo zalig zijn. Kleine lieve woordjes, kusjes in een gezag hebben menig meisje zo dikwijls reeds geluk gebracht. Een heel klein zoentje in een mooi plantsoentje bij maneschijn. Zo'n klein amouretje bij wijze van pretje kan zalig zijn met z'n tweeën. Voor een gelukkig leven, werd de grondslag vaak gelegd In het hoekje van plantsoen, bij manenschijn Ja! Daar di u da pa di u da you da-di-u-da, da-di-u-da, pa pa pa pa-di-u-da-da-da-da Heel klein zoetje in een mooi plantsoetje bij manenschijn Zo'n klein amouretje bij wijze van Pretje kan zalig zijn met z'n tweeën Voor een gelukkig leven werd de grondslag vaak gelegd. Dus maandje laat je zilver stralen -de -u Glansrijk op die aarde dalen da -de -u In het hoekje van plantsoen Bij manenschijn De Isis. de Isis, ja, altijd interessant, want uh, uh, er kwamen altijd muzikanten in. Uh, het swingde altijd enorm en er kwamen overal muzikanten vandaan... die graag uh, wilden spelen in dat groepje. We gaan naar de koning op de contrabas en dan heb ik het over de man... die op meer dan 400 platen van grote jongens uh, kunt horen als bassist steady bassist uit Denemarken. Niels Henning Ørsted Pedersen uh, die eigenlijk altijd werd uh, betiteld als uh, Niels Henning. Als hij meedeed, dan wist je dat het ritme rotsvast zat en smaakvol was. Uh, hij is uh, 2005 overleden. Heel jong was hij nog toen. En uh, gelukkig hebben we heel veel platen. Waaronder ook een eigen trio-opname van hem, waar hij uh, samen met uh, René Rasms piano en Jonathan Johansson op het slagwerk speelt. En hoe smaakvol hij speelt, kunnen we horen op mooie solo-momenten. We gaan luisteren naar een stuk, uh, The Days of Wine and Roses, Niels Henning-Eustit Petersen. Thank you. En zijn trio The Days of Wine and Roses. We gaan nu naar een Nederlandse zangeres, Schuine Streep, pianiste, Sanne van Vliet. Eerder opgetreden ooit hier ook uh, in jazz op zondag, jazz in, in de krocht. En uh, ja, wie niet eigenlijk van de Nederlandse artiesten. Uh, een uh, goed en dergelijk opgeleide uh, muzikante die uh, als gevolg van die opleidingen over heel de wereld optrad en treedt en uh, uiteindelijk uh, ook een les geeft aan het conservatorium en we gaan luisteren naar een stuk van haar Sanne van Vliet met haar trio Sometimes, nee, something happens to me. Als ik zeg Sander van Vliet, moet het ook wel Sander van Vliet zijn natuurlijk. En uh, dat gaan we nu beluisteren. Something happens to me every time I feel that you are near Each kind of chemical change goes rushing through me I know that mysterious glow means you'll appear Then darling, something happens to me in your arms When I feel you're trembling too I can tell you've been caught in this spell that I am under we gaze into each other's eyes in breathless wonder To see that when something happens to me, it happens to you Ja, it happens to me, maar uiteindelijk ook to you. De, althans, dat zong Sander van Vliet. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz op zondagochtend vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Een gevarieerd programma waarin ik ook kleine groepjes laat horen. Duo's, trio's. En dat een trio, gevormd door slagwerk, tenorsax en piano smaakvol kan klinken. Dat uh, laat ik horen... gespeeld door de meester op het slagwerk... Gene Krupa. En uh, op de tenorszak Charlie Ventura... en Teddy Napoleon op de piano. In een... Uh, mooi gevoelig nummer. Met z'n drieën. Maar het is... klinkend als een klok. Body and Soul. <middels> Jazz label Blue Note eh, krijgt altijd een extra glans als wij dan roepen... ja, de, de wereldwijd is uh, de opnameman geroemd... en dat is een, uh, een, een, een zoon van Nederlandse immigranten naar Amerika... en dat is Rudy van Gelder, Rudy van Gelder, die uh, een geheim had... Uh, over de manier waarop hij de opname maakte. En uh, volgens mij, volgens de boeken, heeft hij ook nooit openbaar gemaakt wat nou zo bijzonder was. Maar uh, Blue Note, het label Blue Note is zodanig geworden dat uh, je uh, alleen maar uitgekozen werd om daar opnames te mogen maken. Dus als jij eenmaal terecht kwam in de studio van Blue Note, dan had je het. Heel ver geschopt. Nou, Dat label is helemaal uitgemolken. Er zijn natuurlijk ontelbaar veel opnames gemaakt. En die Rudy van Gelder... die heeft uit uh, het commercieel oogpunt... op een gegeven moment ook weer een cd uitgegeven. En dan zegt hij... Uh, dit is uh, een cd met de perfect takes. De, ik heb een keuze gemaakt... de dingen die ik het mooiste vind. Nou, dat zal dan zo zijn. En een van die... Stukken die erop staat... is uh, een opname van uh, Jimmy Smith en dat is het uh, stuk CC Rider en Jimmy Smith die speelt daar uh, en natuurlijk het Hammondorgel, Percy Frans tenorsax, Kenny Burrell gitaar en Donald Bailey het slagwerk en dat is de klassieke CC Rider. <middels>